morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in Del Cale gaan wonen, ga ze kan op pas uitklonen, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamko zijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Het maar niet uit. maar het is mijn dag. Het is mijn dag ah, als op de Duitsers komen. Eh, is kluggen, eh. Het is mijn dag. Dat je pubo, het is mooi het is mijn dag. Het <hums> <hums> uitjes. is mijn dag. Stel maar mijn dag. Bull. Nee, Het is echt mijn dag. Het is echt, niet. Bull. Nee, echt niet. mijn dag. Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt dorstig lachen. <hums> Le Specializing in danger I'm from Niagara Falls And now I Bye.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 See a face that you recognize A little heart, two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though. You're not alone Surely it's time to We'll <laughs> be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 turns into gold